Zullen doorgaan zolang de Amerikanen zich niet uit Irak en Afghanistan terugtrekken. Ook mag de VS zich niet meer met moslimlanden bemoeien, vindt hij. Chazad parkeerde op 1 mei een auto met explosieven op Times Square in New York. Hij had daarvoor geld gekregen van de Pakistanse Taliban. Door een defect in de ontsteking gingen de explosieven niet af. Twee dagen later werd hij opgepakt toen hij op het punt stond een vliegtuig naar Dubai te nemen. Chazat wordt meer terrorisme ten laste gelegd, waarvoor hij levenslang kan krijgen. De gesprekken over de vorming van een Paas Plus kabinet gaan morgen verder. De fractievoorzitters van VVD, PPA, D66 en GroenLinks hebben dat aangekondigd na afloop van hun overleg afgelopen avond. Rutte, Cohen, Pechtold en Halsema hebben de hele dag door met elkaar gesproken. Hoe dat is verlopen is niet duidelijk, omdat niemand om de inhoud wilde ingaan. In het oerwoud van Congo Brazzaville is een vliegtuig gevonden dat zaterdag met elf mensen aan boord van de radar verdween. Het toestel was op weg van Cameroen naar een Australische ijzermijn in Congo Brazzaville. In het neergestorven toestel zaten topmensen van het mijnbouwconcern. Het gaat om Australiërs, Fransen, Britten en een Amerikaan. Op de week aan voetbal heeft Spanje gewonnen van Honduras. In Johannesburg werd het 2-0. David Villa maakte beide doelpunten. en miste ook nog een penalty. Eerder eindigde in dezelfde groep Chili-Zwitserland in 1-0. Chili heeft 6 punten, Spanje en Zwitserland hebben er 3. Honduras staat nog op. In een andere groep roept de Portugal een Monster -Zee. really great